Met het NOS-journaal. Iran heeft zojuist opnieuw raketten gelanceerd richting Israël. Volgens ooggetuigen bij Reuters zijn er explosies gehoord boven Tel Aviv en Jeruzalem. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger meldt op zijn beurt dat de luchtmacht sinds een uur nieuwe aanvallen uitvoert op het westen van Iran. En daarbij zouden tientallen Iraanse raketinstallaties doelwit zijn. Nederlanders die Israël willen verlaten moeten dat doen over land, adviseert Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het luchtruim boven Israël is dicht. Het ministerie raadt Nederlanders aan via Jordanië of Egypte te reizen. Het reisadvies voor Israël is sinds vrijdag op rood gegaan. Het demissionaire kabinet is weer compleet. Als laatste heeft coalitiepartij NSC namen van nieuwe bewindspersonen bekendgemaakt. Tweede Kamerlid Danielle Jansen wordt demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En diplomaat Hanneke Boerma wordt de tijdelijke staatssecretaris van Buitenlandse Handel. Na de val van het kabinet moesten de bewindsleden worden vervangen. Die posten zijn nu verdeeld over de overgebleven BBB, NSC en VVD. Alle drie de partijen hebben de minister van Asiel geleverd... omdat ze allemaal die portefeuille wilden. Rusland heeft opnieuw 1200 gesneuvelde militairen overgedragen aan Oekraïne. Gisteren gebeurde dat ook. Volgens Oekraïne was het de omvangrijkste overdracht... sinds de Russische inval drie jaar geleden... In totaal zou Oekraïne afgelopen maand ruim 4800 gesneuvelde militairen hebben teruggekregen. Rusland en Oekraïne spraken tijdens overleg in Turkije af dat ze 6000 dode militairen zouden uitwisselen, plus zieken en gewonden. Hoeveel militairen Oekraïne heeft overgedragen is onduidelijk. Het weer. Vanavond is het vrij zonnig en droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden.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 ...in gesprek met Radioshow. Ik ben Ben of Eugen. En deze uitzending gaat over de GHOR, Kenmeland uitgesproken als GOR. En eh, dat betekent heden de dagen geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. En zij bestaat 25 jaar. De formele oprichting van de goor op 31 december 1999 vormde het sluitstuk van een traject dat in 1996 werd ingezet ter versterking van de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. Later verbreed tot rampen en crisis. In 1992 trad voor de geneeskundige hulpverlening de wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in. Hierin was geregeld dat gemeenten zich in aangewezen regionaal verband moesten voorbereiden op de coördinatie. Dit betekende feitelijk dat zij gezamenlijk een plan moesten opstellen voor de inzet van de geneeskundige organisaties tijdens rampen. De directeur van de GGD kreeg de leiding in rampenomstandigheden. De praktijk van... Enkele rampen en kritische inspectierapporten maakten duidelijk dat deze constructie vooral tot een papieren werkelijkheid leidde. Daarom werd in 1996 een landelijk project gestart door de ministeries van Binnenlandse Zaken, koninkrijksrelaties, BZK en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS om een werkelijke regionale organisatie... voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen op te richten. En dat is de GHOR, oftewel de GOR geworden. In april van 2025 reis ik af naar Zelweg 200 in Halem, waar GOR Kennemeland haar kantoor heeft. Daar had ik afgesproken met Kobe Hendricksen en Maarten Elout. Zij werken voor de GOR... Verder was aanwezig brandweerfotograaf Jeffrey Koper. En we zijn dankbaar voor de foto's die hij voor ons gemaakt heeft. En dat is allemaal nog te zien op de website www.ingesprekmet.info. Voordat we eraan gaan beginnen aan het gesprek met Kobe en Maarten... gaan we eerst even naar muziek. MUZIEK Gemaakt door Christel Veraard. Zij is geboren in Nederland, conservatorium gestudeerd in Maastricht en woont en werkt in Amerika. Voor dit album Nostalgia heeft ze zich laten inspireren door Argentinië, een land dat zij ooit haar huis noemde. Overigens op Ingesprek met Punt Info, mijn website, heb ik nog een interview met haar staan. Terug naar het 25-jarig feestje van de GHOR Goor -Kennemeland. Laten we eens kennis maken met Kobi Hendriksen en Maarten Eelhout. Kobi, welkom in ons programma. Uh, wat is jouw functie bij de Goor? Nou, uh, dankjewel. Leuk om hier uh, wat te mogen vertellen over de Goor. Ik uh, werk bij het uh, team vakbekwaamheid. Wij zorgen voor het opleiden, het trainen en het oefenen van uh, de crisisfunctionarissen van de Goor. En ik werk sinds 2008 bij de Veiligheidsregio, waarvan de laatste tien bij de GOR. Het schiet al op. Het schiet zeker op, ja. Ja, ja. Nog altijd met heel veel plezier. Oké. Okay. En het vak bekwaam houden voor crisismanagers, of functionarissen, dat is nodig? Dat is zeker nodig. Voorbereiden van de crisisfunctionarissen op wat ze moeten doen ten tijde van een crisis. Dat is zeker nodig. Het voorbereiden is eigenlijk het halve werk. Nou, zeker. Want ja, bereid je niet voor, dan kan er paniek toeslaan, denk ik. Dat zou kunnen. Um, ik durf te zeggen bij onze crisisfunctionarissen niet, maar dat zou kunnen. Ja. Ja. Dat wil je voorkomen. Ja. Even daarop ingaan, want uh, in hoeverre moet je je voorbereiden? Ja, zoals een spreekwoord zegt, hè, voorbereiding is het uh, halve werk. Um, als je voorbereid bent, dan weet je wat je te doen staat. Uh, dan maakt eigenlijk het scenario of de crisis niet zoveel uit. Um, dat je ook weet waar de plannen zijn, wat we, van, wat we hebben voorbereid. Dat helpt allemaal ja. bij het bestrijden van de crisis. En ik neem aan dat alles uh, in procedures verloopt. Uiteraard, we hebben overal uh, plannen voor en procedures voor. En uh, nou, die worden gevolgd. Okay. Goed zo. Nou mijn volgende gast, want we hebben die niet één, maar twee in dit programma. Martin Elout, uh, welkom ook voor jou. Uh, wat is jouw functie bij de GOR? Ik uh, werk net als uh, Kobi bij het uh, team vakbekwaamheid van de GOR, dus uh, opleiden, trainen en beoefenen van uh, crisisfunctionarissen. Uh, en Martin, je, er zijn altijd jullie, jullie hebben vaak dubbelfuncties, hè? Ja. Noemen dat, geloof ik, de warme en de koude, de koude en de warme fase. Ja, klopt. Uh, dat is dus de koude functie. Hè? Dat ja. werken voor, uh, in de voorbereiding op, uh, op crisis en het opleiden van, uh, van crisisfunctionarissen. Maar, maar leg me even uit, wat is de koude fase en de warme fase of uh, functie? Koud is eigenlijk de normale situatie zoals we hier nu staan. Er is niks aan de hand. Ja. Er is geen crisis, er is geen ramp. Oh, gelukkig. Prima, dus we kunnen gewoon ons dagelijks werk doen. Dus dat is de koude fase. Ja. En de warme fase, dat betekent eigenlijk, er is een crisis. En we moeten in onze crisisrol aan de bak. Ja. En dat kan elk moment intreden? Dat kan elk moment intreden. En dan zie je ook inderdaad iedereen met piepers lopen. En die gaan dan gezamenlijk af. En dan valt er wat te doen voor ons. Ja. En in de warme fase, wat ben je dan? Dan ben ik algemeen commandant geneeskundige zorg. Zo, dat, dat klinkt hoog, hoog op de ladder. Dat klinkt heel wat. Ja, je krijgt dan een soort uh, hiërarchie in de, in de crisisbeheersing. Ja. En die is een beetje geënt op, uh, op de militaire hiërarchie. Vandaar ook de titels. Dus je komt een officier van dienstgeneeskundig tegen... een algemeen commandantgeneeskundig... hoofdinformatie, hoofdondersteuning. Uh, dus dat is wat uh, hiërarchischer. Ja. En op de hiërarchische ladder, hoe, hoe hoog sta jij dan? Uh, we hebben nog een uh, directeur publieke gezondheid die, uh, die er boven hangt. Dus de een de, de naar, naar bovenste zou ik zeggen. Ja, ja, ja. En uh, kan je dan als uh, uh, commandant uh, zeg maar de veel zelfstandige beslissingen nemen? Ja, dat is, dat is een hele leuke vraag. Want het lijkt alsof het freewheelen is. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè. We, we volgen pro protocollen, procedures. Uh, veel daarvan ligt het gewoon vast. Um, dus, dus kun je zelf beslissingen nemen? Ja, je moet zelf beslissingen nemen. Ja. Maar dat valt wel binnen de, binnen de kaders die, er, die ervoor gesteld zijn. Okay. En hoe gaan die bevelen dan? Want ja, een commandant die beveelt, denk ik dan. Nou, we, we zijn, uh, daar gaan we toch wel een andere afslag uh, nemen van, uh, van militaire uh, hiërarchie. Uh, we geven zeker opdrachten, maar bevelen doen we zeker niet. We moeten het samen doen. Ja, en uh, bij de goris samenwerking uh, staat hoog in het vaandel. Want daar zijn we van. We zijn een netwerkorganisatie. Dus samenwerken, dat zit in ons bloed. En uh, zo benaderen we ook de crisis. Ja. Oké, okay, en Kobi, wat ben jij in de warme fase? In de warme fase ben ik uh, hoofdondersteuning. Dus ik uh, doe samen met Maarten uh, eigenlijk... Uh, ja, zorg ervoor dat de crisis uh, ja, bezworen wordt. Mm, Oké, okay. en uh, uh, hoeveel mensen stuur je daarna? Nou, ik uh, stuur in... Uh, ik, er zijn twee situaties. Ik kan één persoon aansturen of ik stuur drie personen aan. En dan uh, leg ik weer verantwoording af aan uh, de algemeen commandant. Dus stel dat Maarten de algemeen commandant is... dan leg ik verantwoording af aan Maarten. Ja, natuurlijk. En dat gebeurt hier ook allemaal. We zitten in, uh, voor alle duidelijkheid voor de luisteraar... in het uh, grote pand aan Zuilweg 200 Haarn. Uh, en dat gebeurt hier allemaal. En de, voor een deel gebeurt het hier. Uh, als in de regio iets gebeurt en we, we moeten aan de bak zou ik maar zeggen... we schalen op, dan zitten we hier. Gebeurt er nou iets op Schiphol... dan gaan we naar de Maxima-kazerne van de Koninklijke Maratiocee. Daar hebben we ook een crisiscentrum en dan gaan we vanuit daar werken. Oh, dat kan ook nog? Dat kan zeker, ja. Dus. Is dat niet fijn voor jullie om zeg maar nog een soort van back-up te houden? Te hebben? Uh, ja, dat is zeker prettig. Hè. Als één, stel dat één... Uh, crisiscentrum in uh, het effectgebied uh, ligt. Dus je kunt er niet komen of de stroom is uitgevallen. Dan wel altijd nog een andere. Dus dat is heel fijn. Oké. Okay. Goed. Maarten. Um, laten we het eens over de GOR hebben. Uh, eerst even over de naam. Hoe noemen jullie het? Uh, ja, Het is een afkorting natuurlijk. En, uh, en uh, Waar staat dat voor? De, uh, de GOR staat voor een Geneeskundige uh, Hulpverleningsorganisatie in de regio. Dat is, een, uh, dat is een hele mond vol. Uh, dat was vroeger ook een, uh, was het de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Ja, dat wil ik zeggen. Want in... in mijn tijd heette het heel anders. Ja. Nou ja, zo anders. Ja, dus we hebben de, de, de letters gehouden en we hebben de afkorting iets, iets anders gemaakt. Maar waarom? Uh, het omvat even wat meer dan alleen de, de ongevallen en de rampen. We hebben ook een adviserende uh, rol. Hm. Uh, dus het, ge, het geeft eventjes wat breder perspectief op, uh, op het werk van de GOR. Ja. En dat is geloof ik... in 2020 is dat gebeurd, hè? die naamsverandering. Oeh, dan kijk ik even naar het geweten wat hij tegenover me staat. Ik ga gauw naar Kobe. Ander... Ik denk inderdaad in 2020 dat dat gebeurd is, ja. Voor corona. Ja, ja, ja, voor corona. Okay. Voor corona, ja, zeker. Ja. We zijn het eens, dat is altijd fijn. En Kobe, wat doet de goor eigenlijk? Want ja, uh... Het heeft natuurlijk met, Maarten zei het al, geneeskundige hulpverlening eh, te maken. Maar we kennen daar natuurlijk andere partijen voor. De mensen thuis eh, hebben eigenlijk bij geneeskundige hulpverlening te maken met de ambulance dienst. Um, maar ja, in hoeverre heeft de GOR daarmee te maken? Ja, de GOR is, uh, Maarten zei het al even, een netwerkorganisatie. Als je kijkt naar hoe onze taak wordt omschreven, dan gaat het over regie en coördinatie. En um, het is soms wat lastig uitleggen. Ik bedoel, we gaan maar dus op een verjaardag uitleggen. Je werkt bij de GOR, wat doet de GOR dan? Ja. Dus, ja. Ja. <laughs> dus dan heb je zoiets van, nou heb je een uurtje. Ja, zo is dat. Um, ik leg het meestal uit uh, als, als je kijkt naar de brandweer. De brandweer heeft eigen mensen, heeft eigen brandweerauto's. Um, er gebeurt iets, uh, grote brand, ze gaan erheen. Ze blussen de brand en ze gaan weer. Als je kijkt naar de geneeskundige hulpverlening... die is eigenlijk verdeeld over een aantal partijen. Je hebt de ambulances, je hebt de ziekenhuizen... maar dat zijn ook weer aparte partijen. Als je huisartsen nodig hebt... Zijn dat ook weer aparte partijen? En je wilt zorgen dat die partijen op het juiste moment met de juiste middelen eigenlijk komen. Nou, om te zorgen dat die volgorde gewoon goed verloopt. Dat doet de GOR. Die ja. is echt regie en coördinatie. Oké, okay. maar Maarten, ik, dat las ik ook over die huisartsen. En dat verbaasde mij, want ja, de dokters hebben er altijd reet te druk op z'n hollands gezegd. Waar, wat is hun rol uh, richting de GOR? Zij kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij een ramp of crisis. Daar kunnen we ze voor benaderen. Maar dan, dan moet je alle dokters af gaan bellen. Nou, er zijn koepels hè, van de, van de huisartsen ook. Dus je, gaat, je benadert het via, via koepels. Mm. En dan kom je inderdaad bij de huisarts zelf. Maar, maar noem eens een situatie dat het beeldend is. Dat ik, dat ik het begrijp van wanneer gaat de huisarts inzetten. Kijk, van het dienst en het Rode Kruis. Dat snap ik. <coughs> Sorry, maar... Dokters? Bijvoorbeeld als je uh, een aantal mensen hebt... die niet meer terug kunnen naar hun eigen huis... door een brand bijvoorbeeld. En die zitten tijdelijk in een opvanglocatie. Okay. En die hebben medicijnen nodig. Dat zou een geval zijn dat we een huisarts kunnen... Ja, dokter heeft zo'n leuk boekje. Ja, zo boekje. En daar hebben we dan heel erg behoefte aan aan dat boekje. Ja. Dus dan, dat zou een, uh, ja, een geval zijn... dat de huisarts uh, aansluit bij een uh, opvanglocatie. Okay, okay. En dat gaat dus via de huisartsenkoepel... De, de, de... dat is de, de makkelijkste weg voor ons ja, om ze te benaderen. Ja. Ja, ja, ja. Era un lindo caballo. Mi caballo. Abría su relincho en la mañana, saludando al sol. Caracoleaba sobre el parche del camino cuando íbamos al pueblo. Y una noche ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet niet wat er is gebeurd. waarschijnlijk niet over. Met Kobi Hendrikse van de GAOR praat ik verder over de organisatie en de rol van het Rode Kruis hierin. Kobi, die, die organisatie, dat vereist nogal wat voorbereiding, denk ik. Eh, nou de ambulance dienst niet, die is er gewoon, eh, maar misschien zoiets als het Rode Kruis, want die heeft eigenlijk ook nog wel een, een behoorlijke rol in de, met name bij grootschalige incidenten. Ja, inderdaad. Bij grootschalige incidenten dan kunnen we het Rode Kruis uh, inschakelen. Uh, dat is allemaal uh, afgesproken van tevoren. Wanneer schakelen we jullie in? En uh, met wie? En met welke mensen en welke middelen komen jullie dan? Dus dat hebben we van tevoren afgesproken. Dat is het voorbereidende werk wat we doen in de koude fase. Dan kijken we welke partijen hebben we straks nodig hebben. Welke afspraken kunnen we maken, zodat we van elkaar weten. Nou, wanneer, uh, wanneer drukken wij op de knop en wanneer komen jullie en, en met wat komen jullie dan? Ja. Dus dat is echt het voorbereidende werk. En uh, Martin, is, is het eigenlijk al voorgekomen dat jullie behoorlijk hebben moeten opschalen in, in deze regio? Ik kijk weer eventjes naar het geweten. Ik werk, ik werk nog niet zo, uh, zo lang als Kobi. Nee. Um, Echt heel groot opschalen in, uh, in de codes. Kijk ik even nee, naar ik denk, uh, de denk De laatste echt grote ramp die we gehad hebben is, uh, is uh, de ramp met Turkish Airlines. Ja. Um, aan de hand daarvan hebben we ook veel geleerd en zijn er ook dingen veranderd. Um, dus hij is niet. Zoals? Heel, nou, we werken nu met uh, codes. Als je kijkt naar. we hebben meer ambulances nodig en we hebben meer coördinatie nodig, dan hebben we een opschalingsmodel, dat heet grootschalige geneeskundige bijstand. En dan, uh, die werkt aan de hand van codes, dus kun je door middel van codes af te geven, heb je eigenlijk meteen veel meer mensen en veel meer middelen. Hmm, Oké. Okay. Nou ja, dat het scheelde wel met Turkish Airlines. Het was een hele compacte nou, ram, ik weet niet, incident. Dat was het zeker. En we hadden natuurlijk nooit verwacht dat als je een vliegtuigongeval hebt, dat je zo beperkt of eigenlijk geen brand hebt. Een vliegtuigongeval ja. is meteen brand, dus ja. dat was al bijzonder. Uh, ook de plek waar die neer was gekomen uh, was natuurlijk bijzonder, dus uh, ja. Ja, dat vond ik ook. Ik ben er ook bij geweest en uh, dat, een, dat een vliegtuig, ik keek uh, toen al, al, al rijdend, keek ik eigenlijk alleen maar naar de lucht. Waar zien we grote rookpluim? Nou nergens. <laughs> dus, dus dat was heel bizar. En dan zie je een, een, uh, een vliegtuig in de modder liggen. Nou ja, wel in, in stukjes, maar wel intact eigenlijk. Dus dat is. Uh, ben je er toevallig ook geweest? Nee, ik, was toen, uh, ik werkte toen wel bij de veiligheidsregio, maar uh, ik ben er niet bij geweest. Maar collega's van mij wel, ja. Maar je hebt het wel meegekregen. Ja, zeker. Het was, uh, het was natuurlijk een grote ramp. Ik uh, zat in de auto, ik weet nog precies uh, wanneer ik het hoorde. Ik zat in de auto, meteen collega's gebeld. Heb je iemand nodig? Heb je nog ondersteuning nodig? Nou, ze konden het prima af met de mensen die ze hadden. Uh, maar ja, dat is wat je doet. daar ja. Uh, ja. Gaat je bloed sneller van stromen, zou voor zeggen. Ja, ja, precies, precies. En gelijk je adrenaline, hup, omhoog, hè? Ja, Absoluut, ja, ja. ja, ja. Martin, jij bent aanwezig geweest bij uh, uh, Turkish Airlines. Nee, nee, nee. Ik werk sinds uh, corona eigenlijk bij de GOR. Oh ja, dat, dus dat is... verder, daarna. Ja, ja, ja oké. Okay. Nostalgia van Christel veraard. Ik ga met Martin Eloud naar de voorbereidingen van de warme fasen. Als er dus een crisis is en ik leg uit wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel, ik krijg die traumacentra en, en die huisartsen en het Rode Kruis allemaal zeg maar, in, in die procedures. Dat, dat is uh, heel veel overleggen. Dat is heel veel overleggen. En daar zijn we uh, nou, 25 jaar mee bezig. Dus dat heeft inderdaad heel lang geduurd. Ja, gaat dat eigenlijk nog steeds door? Zijn jullie eigenlijk daar nog niet in uh, klaar met ontwikkelen? Zeker, we gaan daar zeker mee door. En, en sinds corona is juist, uh, zijn de banden tussen de acute zorg en de goor... en de niet-acute zorg en de gor veel meer aangetrokken... en zijn we eigenlijk nog meer aan het, aan het praten met elkaar. Mm. Hebben we de juiste uh, planvorming al klaar liggen? Hoe is de voorbereiding bij jullie? Uh, zo zijn we eigenlijk heel veel informatie aan het, aan het uitwisselen. En zetten wij als goor, uh, uh, maken we de Partners bewust van de zaken die spelen in de wereld waar we wat mee moeten. Hmm. Zoals een militaire dreiging bijvoorbeeld. Dus daar, daar zijn we zeker meer over aan het praten dan, dan ooit tevoren denk ik. Ja, ja. Uh, die niet acute zorg, waar bestaat dat uit? Uh, dat zijn de verzorgingstehuizen. Dat is eigenlijk je, je uitstroom van je acute zorg. Dus stel, mensen liggen in een ziekenhuis en die moeten uiteindelijk uh, doorstromen naar een revalidatiecentrum of dergelijke. Dat is de, de niet-acute zorg. Nee. Dus die staan wel in lijn met die acute zorg. Dus op, bij, het, uh, uh, bij corona hebben we dat heel erg gemerkt, natuurlijk. Ziekenhuizen vol, mensen moesten wel ergens heen en dan stroom je door naar de niet-acute zorg. Ja. Dus maar daar, denken, heet, dat... daar heeft uh, de Goor denk ik niks meer mee te maken? Nou, in die zin dat wij uh, het netwerk hebben. Dus wij onderhouden actief het netwerk. Dus wij weten de mensen te vinden. Wij weten welke uh, uh, mensen in die uh, zorginstellingen uh, met crisis actief zijn. En we, zo kunnen we de lijntjes leggen. Oké. Okay. Oh, is... God, je blijft leren. Het is niet zo gewoon... Oh ja, en koop die, die, die psychosociale hulpverlening? Want dat is, dat is tegenwoordig ook een dingetje. Ja, daar uh, hebben we ook uh, uh, plannen voor klaar liggen. Uh, als mensen geschrokken zijn van uh, ze hebben iets heftigs meegemaakt. Nou, dan wil je weten hoe gaat het met die mensen. Uh, behalve dat je wil weten zijn ze gewond ja of nee. Wil je ook weten hoe het psychisch met ze gaat. Om te zorgen dat je ook daar aan de voorkant uh, zoveel mogelijk aan kan doen. Zodat je de, uiteindelijk de zorg daarna zo min mogelijk belast. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja goed, van, uh, psych van geschrokken mensen of misschien getraumatiseerde mensen, uh, het zijn natuurlijk vaak heftige dingen, dat begrijp ik, maar uh, is, is het dan gelijk al duidelijk dat deze mensen uh, wat, wat hebben opgelopen of... Ja, ze zijn uh, geschrokken. Nou ja, wat je gaat doen is kijken hoe, uh, hoe is hun reactie hè, op, de, op de abnormale gebeurtenis. Um, zijn ze geschrokken en willen ze gewoon hun verhalen even kwijt? Of hebben ze gewoon even een kopje koffie nodig, even een arm om hen heen? Of maak je je toch wat zorgen en wil je ze terugbellen? Nou, dan ga je de afspraak maken dat, je, dat ze over drie dagen bijvoorbeeld worden teruggebeld. Okay. Of je kunt zeggen van nou, ik maak me toch wel wat zorgen. Ik wil dat deze persoon niet alleen naar huis gaat. Oké, okay, kan ik iemand uit zijn eigen sociale netwerk laten komen om die persoon op te halen tot en met nou deze persoon heeft echt echt meer hulp nodig en daar uh, bellen we de professionals voor en wie zetten jullie daar voor in daar zetten we het uh, psychosociale uh, opvangteam voor in en uh, die bestaat in principe uit acht mensen. Uh, en daarin kun je variëren. Dus stel dat je een grote opvanglocatie hebt. Waar je de mensen die niet gewond zijn uh, opvangt. Als je daar veel mensen hebt rondlopen. Dan kun je dat team ook uitbreiden. Okay. Met wie? Nou, Met meer psychosociale hulpverleners. Oh. Echt mensen die gewend zijn om te praten. Met mensen om in te schatten. Hoe geschrokken zijn ze? En, en wat hebben zij nodig om zo snel mogelijk terug te kunnen naar de normale situatie? Dus dat hebben jullie nog achter de hand? Dat hebben we zeker achter de hand. Maar bij een crisis komt hij al vrij snel naar boven van... oké, okay, is dit iets waar we PSH, psychosociale hulpverlening, op moeten inzetten? Ja. En Maarten, die, uh, die opschaling en, en een crisis, waar maken jullie... Uh, want jullie zijn van de geneeskundige hulpverlening. Um, is dat een, een onderdeel eigenlijk van de GGD? Wij zijn als GOR georganiseerd onder de GGD. Dat is niet overal het, uh, het geval. Dus in andere veiligheidsregio's is de GOR ge, bijvoorbeeld georganiseerd onder de veiligheidsregio zelf. Wij hier zijn uh, georganiseerd onder de GGD. Oké. Okay. En, um, en even die opschaling. Hè? Dat, dit was een klein zijlijntje. In hoeverre denken jullie in uh, getallen zoals zoveel gewonden uh, um, en licht gewonden, zwaar gewonden? Uh, de, continu. Dat, uh, ja, dat zijn wij continu aan het doen. Uh, daar zijn ook die, uh, die codes voor ontwikkeld. Als je zoveel gewonden hebt van een bepaalde uh, aard of zwaarte... dan moet je dit gaan inzetten. Als je er meer hebt, dan moet je meer gaan inzetten. Dus daar zijn we uh, continu mee bezig. En dat is ook wel een beetje een indicatie van hoe um, serieus de crisis voor de geneeskundige hulpverlening is. Het aantal gewonden geeft al direct aan... oké, okay, we, uh, we hebben veel te doen. De ziekenhuizen zijn er druk mee. De ambulance is er druk mee. Uh, dus dan, dan weet je een beetje... Uh, wat er gebeurt in de geneeskundige hulpverlening... en in, in welke mate er uh, de zaken worden opgeschaald. Even een casus. Hè? We ja. hebben een, een, een behoorlijk... Uh, ik, ik noem maar wat... Een, uh, een bus. Een volle bus. 40, 50 man zit erin. Wat komt er dan in actie? En wat, en wat hebben ze meegemaakt? De, de de bus de buschauffeur is onwel geworden en die is op een boom geklapt. Ja. Nou, dan kun je wel wat gewonden verwachten natuurlijk. Dus dan zal de, de officier van dienst, geneeskundig, die zal ter plaatse komen... en het, het ambulancepersoneel daar gaan, gaan coördineren. Ik gok met een bus met 40, 50 man dat er toch ja, wel iets meer dan drie ambulances terechtkomen op deze, op deze locatie. Lijkt mij ook wel. Dus, en die officier van dienst die gaat een inschatting maken. Hoeveel heb ik nog meer nodig? Hoeveel ambulances moeten er nog deze kant op komen? Nou ja, er zijn... Stel, het is een, een, een dubbele gelederde bus. Dus er zit 50 man in. En de inschatting is 25 zwaar gewonden. En 30... Oh nee, dat kan niet. Maar, ik wou zeggen 30 lichtgewonden. Maar, maar in ieder geval 50-50. Nou, Heel veel. Ja. Nou, dan zijn, dan zijn we er heel erg druk mee. Dan zijn we er niet alleen in deze regio druk mee, want dit trekt een hele hoop ambulances uh, die kant op. Maar dan moet er ook gespreid worden bij andere regio's. Want die ambulances moeten ergens vandaan komen. Dus ja. de andere regio's om ons heen, zoals Amsterdam-Amsterdam, Noord-Holland-Noord, Hollands-Midden, die gaan ook leveren. Oh, dat kwam met een druk op de knop. Dan, uh... Nou, op de knop. Daar, daar is de meldkamer nog wel druk mee. Maar dat, dat, die gaan dan uh, spreiden. Dus die moeten gaan zorgen dat er meer ambulances... Uh, richting dit incident komen. Maar dat betekent ook wat voor waar die ambulances weer heen gaan. Want die moeten naar ziekenhuizen... die ook daadwerkelijk de capaciteit hebben op dat moment... om die mensen op te kunnen vangen en te kunnen behandelen. Ja. Dus dat, de, de ambulances gaan ook steeds verder wegrijden... bij zo, zulke aantallen. Dat kan niet alleen hier in het Rode Kruis... en in het Spaanse Gasthuis terecht. Dan gaan we naar Amsterdam UMC. Dan gaan we naar... Uh, Alkmaar, dan gaan we misschien wel naar Leiden, Utrecht. Uh, dan ga je veel verder kijken. Ja. Um, wanneer komt het Rode Kruis dan in beeld in, in deze casus? Of denk je van nou laat maar, laat maar even gaan? Um, dat hangt vanaf hoeveel lichtgewonden er zijn. We, nou ja, 25. Uh, 25? We hebben 25 licht voor. Het is een mooi, uh, mooi getal om het Rode Kruis inderdaad in te schakelen. Maar ik denk bij deze casus wordt er een code afgegeven. En die code haalt eigenlijk maar bij code 30. Uh, die hebben we hier wel nodig. Dan komt het, uh, het Rode Kruis ook... Uh, met een, een speciaal noodhulpteam. En het noodhulpteam ondersteunt eigenlijk het, uh, het ambulancepersoneel. En haalt een lichtgewonden uh, die neemt het Rode Kruis voor zijn rekening. En dan hou je eigenlijk het ambulancepersoneel uh, beschikbaar voor de wat zwaardere gewonden. Ja, Oké. Okay. Een traumahelietje misschien? Ja zeker. Of ja. twee. Twee. Ja, kan ook. We ja. hebben de vier in Nederland. Ja, die moet ook ver vliegen, hè? maar uh, één of twee, ja, ja. zeker. Ja. Oké, okay, um, dus en op deze manier wordt dan zeg maar zo'n, door zo ja, een pittige crisis, kort maar hevig denk ik dan, ja. uh, wordt ja, afgewikkeld. Ja, dit noem je een flitsramp. Dit is uh, ja. inderdaad kort maar heen. Hebben jullie ook nog termen voor? voor? Zeker, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dit is iets wat, uh, wat heel snel gebeurt, maar ook weer heel snel over is. Dus dat is een, in een flits uh, is dat uh, voorbij. In tegenstelling tot andere crisis. Hè, zo, corona zo'n hele lange uitgesmeerde ja. crisis. En dit, is een, uh, dit noemen we een flitsramp. Dus we komen heel kort in actie. Even, even naar die corona, want dat is al een paar keer genoemd, uh, Kobi. Dat is, uh, ja... Dat... Hoeveel impact of hoeveel bemoeienissen hebben jullie daar eigenlijk uh, al die jaren mee, uh, mee gehad? Ja, we zijn in het begin heel druk bezig geweest. Uh, het uh, het uh, kwam op ons af. en uh, We dachten eerst, misschien valt het er nog wel mee. Nou, dat bleek niet. Hoopten mee. we. Ja, vooral hoopten. Um, en we wisten ook niet zo goed eigenlijk wat we ons erbij voor moesten stellen. Um, en dan ga je meteen kijken welke plannen hebben we. Uh, wat kunnen we doen? En al vrij snel heb je dan het besef... oké, okay, de ziekenhuizen die zitten hè, omhoog met allerlei uh, middelen. Hè. Dus ze hadden geen handschoenen meer, geen schorten meer mondkapjes, noem maar op. En dan weet je al vrij snel, oké, okay, als het bij de ziekenhuizen uh, dit het geval is... dan gebeurt dat ook bij de verzorgingshuizen. Dus wat gaan we dan doen om te zorgen dat we daarin uh, ja, daar, uh, kunnen faciliteren? Mm. En uh, met een aantal regio's hebben we daar een uh, soort distributiecentrum opgezet... Uh, om te zorgen dat, uh, dat er toch uh, ja, middelen naar de uh, verschillende instellingen gingen. De collega Goor-instellingen in, in zeg maar Amsterdam, Amstel eh, Noord-Holland-Noord? Nou ja, vooral Noord-Holland-Noord heeft daar uh, heel veel in gedaan in dat distributiecentrum. Nou, daar hebben we vrij snel uh, contact mee gehad en uh, met een aantal regio's hebben we dat gedaan. Ja. Ja. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar goed, het komt allemaal van het album Nostalgia van onze landgenoten ...Kristel Veraard, die al heel lang in het buitenland woont en werkt. In het laatste gesprek van dit uur, straks nog een uurtje natuurlijk... ...begin ik over de buitenregionale samenwerking van de geneeskundige hulpverlening. Dus Maarten, eigenlijk buitenregionale hulp en bijstand... ...dat is ook echt iets voor de goor als het om geneeskundige hulpverlening gaat... Zeker, ja. We, ja, we zijn uh, een netwerk dat zich niet beperkt tot, uh, tot de regio Keddemeland. We weten heel goed onze buurregio's uh, te vinden als het nodig is. Andersom ook? En andersom ook, nee zeker. Ja, ja, ja, we, verdenen, uh, ja we verlenen bijstand uh, waar, uh, waar het nodig is. Mm. En dat zag je inderdaad in de coronacrisis ook. Je hebt met, uh, met zes regio's hebben we uh, dat distributiecentrum in de lucht uh, geroepen. We hebben uh, nou ja, met uh, de... Um, alles wat aan uh, coronapatiënten via Schiphol binnenkwam en, oh ja. alle, en alle andere uh, luchthavens in Nederland dus ook Eindhoven. Uh, daar hebben we uh, ja, systemen voor opgericht om dat allemaal te kunnen monitoren. Want alle GGD'en moesten bron- en contactonderzoek doen. Mm -hmm. Dus daar hebben we een systeem voor in de lucht uh, gezet. En dat hebben we dus met meerdere regio's gedaan. En uh, ja... Uh, Maarten zegt het al, Schiphol, Kobi, dat is, dat is uh, eigenlijk ook weer een status apartus... in dit uh, hele verhaal voor, voor de regio Kennemland. En dus ook voor jullie, voor jullie als goormensen. mensen Ja, dat klopt. Uh, we hebben met uh, Schiphol uh, planvormingen uh, gemaakt. Dus we hebben plannen opgesteld waarin we zeggen, oké, okay, als er dit gebeurt op Schiphol... Um, nou, een aantal dingen kan Schiphol heel goed zelf. Hè. Ze hebben een uitgebreide BHV-organisatie... ze hebben uitgebreide brandweer uiteraard. Dus wanneer uh, komt de regio nou uh, ja. helpen... met welke mensen en welke middelen? En dat, uh, dat werkt goed, die afspraken. Ook een aparte code? Um, mm, ja, nou ja, als je op meldkamerniveau gaat kijken wel, ja. <lacht> Dat is, waarom, waarom die codes, Maarten? Is, is, uh, is dat gewoon om het voor iedereen op dat moment duidelijk te hebben dat je eigenlijk niks meer hoeft uit te leggen? Onder andere. En het is voor een, een meldkamer natuurlijk uh, ontzettend makkelijk om te zeggen... we hebben een, een code 30, ik noem er maar eentje. Mm. En stel dat daar een knop aan zit, maar er zit inderdaad een, een heel... Uh, uh, nou ja, softwarematig zit daar wat, zit, zit er wat achter. Mm. Um, Eén keer dat programma in, uh, uh, in actie uh, zetten, is niet zoveel uh, zo werk... als 16 ambulances gaan, uh, gaan aansturen. Die uh, in één keer. Dus het, het helpt in de efficiëntie waarmee je werkt. En het helpt omdat je allemaal weet wat er uh, op dat moment de kant van het incident op gaat. Vind ik wel even leuk om dat even, uh, even uit, uit te beelden. Um, je zegt er is, we hebben een code 30. Dat staat voor een, een flitsramp, hè, hebben we net begrepen. Um, er zit een centralist op de meldkamer, die heeft een, een beeldscherm voor hem, die typt dan ergens code 30 in. En dan gaat er een softwareprogramma automatisch werken. Zij hebben allerlei uh, mooie programmatuur om, uh, om dan heel snel uh, dit, soort, uh, dit soort codes te verwerken. Uh, die, die code 30, die, dat is geen uh, letterlijke code natuurlijk. Maar de, dan weet iedereen, oké, okay, deze, uh, deze knop wordt nu ingedrukt. Dat betekent dat er, uh, en dan doe ik hem even uit mijn hoofd... 16, 18 ambulances uh, uh, heen gaan. Een uh, noodhulpteam, een extra officier van dienst. En één MMT of twee al... Nee. Maakt niet uit. We kijken niet op een helikoptertje meer of minder. Ja, het is wel twee. Nou, dat, dat is, dus dat is al redelijk veel wat er dan meteen in de eerste klap de kant van een incident op gaat. Dat gaat gewoon binnen een minuut wordt dat gealarmeerd? Dat wordt meteen gealarmeerd, ja. Maar wie bepaalt dat, dat het een code 30 is? Dat kan de meldkamer bepalen, dat kan ook de officier van de dienst bepalen. Okay. Want die heeft ogen en oren waar het gebeurd is. Dus die kan zeggen, ik heb dit nu nodig. Nou is een bus wel een heel eenvoudig voorbeeld. Want ja, je ziet één voertuig en je, ziet, uh, je hoeft ze maar te tellen, de mensen. En dan inderdaad een beetje inschatten van ja, dat zijn er wel heel veel voor twee ambulances. Dus uh, we, dan is het gauw zeg maar code 30. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar het uh, treinongeval in Voorschoten. Dan komt er een officier van dienst, die komt uh, s'nachts uh, ter plaatse en die ziet een trein in uh, het gras liggen. Hmm. Ja. Dan ga je denken aan veel slachtoffers en dan, uh, dan neem je daar op actie. En dan zeg... Ondanks dat het s'nachts is. Ondanks dat het s'nachts is, ja. Tot zover het eerste uur met Kobe Hendriksen en Maarten Eloud over de grootschalige medische hulpverlening bij crisis. We sluiten dit uur af met een trek van het album Nostalgia van Christel Veraard. Graag tot straks voor nog een uurtje in gesprek met... Laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM, ZFM met het nieuws van 9 uur. is van kerst.